6 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De nationale actie voor de Filipijnen heeft tot nu toe 18,5 miljoen euro opgebracht. Dat bleek toen even na middernacht aan het slot van de televisieuitzending de voorlopige eindstand bekend werd gemaakt. De Filipijnse ambassade in Den Haag heeft op haar website laten weten... dat ze diep geroerd is door de actie. Alle deelnemers en donateurs worden bedankt voor de steun. De Groningse politie heeft in Oude Pekela een meisje van vijf bevrijd na een ontvoering. Gisteravond drongen twee mannen het huis van de moeder van het meisje in het dorpje Ezingen binnen. Ze namen het meisje mee. De politie kwam er al snel achter dat de vader van het meisje met de ontvoering te maken had. en werd opgespoord bij familie in Oude Pekela. Toen de politie daar binnenviel, vonden ze ook het meisje. De vader is opgepakt. In Rusland zitten drie actievoerders van Greenpeace... die meevoeren op het schip Arctic Sunrise niet langer vast. De drie Russen moesten van de rechter op borgtocht worden vrijgelaten. Zijn onder andere een arts en een fotograaf. Een andere rechter bepaalde dat een Australische Greenpeace-activist... nog drie maanden blijft vastzitten. Twee Nederlandse actievoerders moeten morgen voor de rechter verschijnen. Bij noodweer op het Italiaanse eiland Sardinië zijn negen mensen omgekomen. Door de hevige regenval zijn straten en huizen ondergelopen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Op veel plaatsen viel de stroom uit. Het vlieg- en treinverkeer was urenlang verstoord. De autoriteiten op Sardinië spreken over de, autoriteiten op Sardinië spreken over de ernstigste situatie in tientallen jaren. De macht van de omstreden burgemeester Ford van de Canadese stad Toronto is verder ingeperkt. Ford raakte in opspraak na een aantal schandalen. Vrijdag werd hem al een aantal bevoegdheden ontnomen. En nu zijn de veel bevoegdheden overgedragen aan de loco-burgemeester. Ford is woedend over de inperking van zijn macht. Hij spreekt van een staatsgreep. Het weer dan nog, lange tijd regen. En het wordt zes of zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nu alweer files op de A7 vanuit Den Oever naar Zaandam. Bij Avenhoren 2, bij Purmerend Noord 2 kilometer. En verderop bij Weidewormer 4 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze dinsdag 19 november. 18,5 miljoen euro is er gisteravond opgehaald... tijdens de gezamenlijke hulpactie voor de Filipijnen, u hoorde het. We hebben het erover vanochtend. En meer mensen moeten gebruik kunnen maken van sociale huurwoningen. Te veel huurders vallen tussen wal en schip. A en de ChristenUnie willen de inkomensgrens daarom gaan oprekken. Woningcoöperaties reageren vanochtend. En minister Stef Blok is een half uur lang te gast. U kunt u vragen aan hem stellen via vraaghetdeminister.nl. Duitsland dat, krijgt een minimumloon. Dat is een unicum voor onze oosterburen. Eh, voetbal natuurlijk. Vanavond oefent Oranje tegen Colombia. Deze ploeg is opgeklommen naar de vierde plaats op de wereldranglijst en is al zeker van het WK. We blikken vooruit. Verder de aanhoudende discussie over Dr. Corrie. Daar is weer nou alsmaar stijgen, de alsmaar stijgende koers van de Bitcoin. En Mino Remmers, heb jij al winterbanden? Ja, ach, zoals uh, de zomerkleding naar het achterste knaapje in de klerenkast is verdwenen, moet natuurlijk ook mijn blikken vehikel nieuw rubber schoesel zeker als Hilversum weer enthousiast rayon over de begin te bellen. Het <lacht> wordt zo meer van mij nou. De muziek hebben we ook vanochtend onder van R&M. Minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De nationale actie voor de Filipijnen heeft 18,5 miljoen euro opgebracht. Aan het einde van de speciale televisie-uitzending... vanuit het Beeld- en Geluidinstituut... werd de eindstand bekendgemaakt door Herman van der Zand. Het eindbedrag van vanavond op Giro 555 tot nu toe. Alles opgeteld, nagerekend, komen we op een bedrag van... laten we even kijken naar dat grote scherm daarboven... 18 miljoen 18,5 miljoen euro. De hele dag hebben de samenwerkende hulporganisaties de publieke omroep RTL en SBS geld opgehaald voor de slachtoffers van de orkaan Hayan. Toen de tv-actie 's ochtends begon, stond de teller op bijna 8 miljoen euro. Gedurende de dag werd dat bedrag meer dan verdubbeld. Het eindbedrag werd met groot applaus verwelkomd. Deze Filipijnse vrouw is vooral dankbaar. Het is helemaal heel goed. Het is niet tegen hoor. Het is echt godsdankbaar. We moeten gewoon dankbaar zijn voor de goede Nederlanders. Het is echt, het is prachtig. Er gaan zoveel familie, veel huizen, veel ziekenhuis, scholen vooral. Want de scholen zijn ook helemaal plat. Dus dan moet je gewoon echt goed op de, terecht op de goede plaats. Ja, dat hopen wij ook, dat het geld goed terechtkomt. Die 18,5 miljoen euro is trouwens niet veel... als je het vergelijkt met de opbrengst van de hulpacties voor de tsunami. In 2004 was dat, en de aardbeving in Haiti. Voor de tsunami werd zelfs een dikke 200 miljoen euro opgehaald. Toch is actievoorzitter van de samenwerkende hulporganisaties... Henry van Ege tevreden. Natuurlijk is het niet te vergelijken met... eigenlijk de twee andere grote zijn, de tsunami in Haiti. Maar met alle andere is het zeker te vergelijken, zo niet meer al. Want wat je niet moet vergeten is dat we nog niet bij een eindstand zijn. Het is de eindstand van de avond zelf. De actie gaat natuurlijk door. We hebben vandaag ook wat internetproblemen gehad vanavond voor een aantal uur. Dat betekent toch dat morgen daar ook weer dingen doordruppelen. Dus ik verwacht ook in de komende weken dat ook dit bedrag nog verhoogd zal worden... En, uh, ja, en dat betekent dat we gewoon echt een super mooie actie hebben gehad. En u hoorde het uh, Henri van Egen al zeggen. Giro 555 blijft voorlopig nog open. Dus het totaalbedrag kan verder oplopen. De Filipijnse ambassade in Den Haag heeft laten weten... diep geroerd te zijn door de actie van de Giro 555. Alle deelnemers en donateurs worden bedankt voor de steun. De politie heeft een vijfjarig meisje uit Oude Pekela... bevrijd na een ontvoering... Ze was eerder op de avond meegenomen uit een woning. Een man van 38, oud oude pekelijs opgepakt, vertelt de politie in Groningen. Uh, maandagavond uh, kregen we een melding dat er in Ezingen, in een plaatsje in Groningen, dat daar twee mannen een woning waren binnengevallen. Dat uh, beide bewoners die waren erbij bedreigd en mishandeld. En uiteindelijk was ook het meisje dat daar woonde van vijf jaar was meegenomen. Maar nou, snel uh, bleek uh, dat uh, de ex-partner van de bewoners uh, betrokken was bij deze ontvoering... Een uitgebreid onderzoek ingesteld. En uh, rond drie uur vannacht heeft het arrestatieteam een einde gemaakt aan deze ontvoering. De bewoners van het huis in Ezingen waren de moeder van het meisje en de nieuwe partner van de moeder. De ontvoerder is de vader van het meisje. Wat hier nu precies is afgespeeld en wat zijn beweegleden zijn geweest in dit alles, dat zijn we nu aan het uitzoeken. Meneer is aangehouden, is overgebracht naar het politiebureau. En uh, wij doen nu nader onderzoek naar de achtergrond van deze ontvoering. Meisje is trouwens ongedeerd. Haar familie ontfermt zich over haar. Er is weer een nieuwe ruimtezonde op weg naar Mars. NASA lanceerde gisteravond de zonde Maven. Die gaat onderzoeken wat er met de atmosfeer van Mars is gebeurd. Ooit zou er rijkelijk water hebben gestroomd. Deze NASA-medewerker legt uit wat Maven gaat doen. Our goal is to study the role that loss to space has played in the history of the atmosphere. Where did the water go? Where did the CO2 go from the early planet? These are important questions to understand how Mars went from an early warm, wet environment to the cold, dry environment we see today. U hoort dat soort een natte en warme planeet zo'n 4 miljard jaar geleden, nu een droge rode woestijn. Mavan gaat ons hopelijk uitleggen hoe dat heeft kunnen gebeuren. De lancering van gisteravond was succesvol en dat is maar goed ook. Het is geen toeval dat Maven juist in november de lucht in moest. Those launch dates were picked because Earth en Mars line up in a way that lets us get from here to there with the minimum energy and that lets us use a smaller launch vehicle. If we miss the launch window, either due to technical or weather problems, we have to wait two plus years, 26 months, for Earth and Mars to line up again to allow us to get there. Tja, nou, dat was wel duidelijk. Hè? Anders moeten we nog twee jaar wachten om het opnieuw te kunnen proberen. Als alles goed gaat, komt MAVEN in september volgend jaar aan op Mars. Ik neem u mee naar de kranten van vanochtend... en zie daar uh, veel over de actie uh, voor de Filipijnen. Giro 555. Bijvoorbeeld uh, Trouw. Aardige foto's daar trouwens op de voorpagina. Dat hebben ze leuk gedaan. Um, daar kijken Filipijnse zwaar getroffen... Um, inwoners van Dagami, wachten op noodhulp... en kijken vragend in de camera van de fotograaf. Uh, euro per Nederlander voor de Filipijnen is de kop erbij. Opbrengst landelijke actie met 18,5 miljoen euro. Hoger dan Syrië, maar lager dan Haiti. Ja, het zal altijd hoger of lager zijn dan iets anders. Uh, de Telegraaf, alle kleintjes helpen voor tyfoonslachtoffers Filipijnen. Goed gegeven, staat op de voorpagina... met, uh, heel schattig, een foto van uh, twee kinderen... Misschien een broertje en een zusje. Dat zie ik er zo niet aan af. Maar ze tellen samen um, een pak wat ze leegmaken. Met centjes die ze zelf gespaard hebben, vermoed ik zomaar. En nog een aardig berichtje over uh, Treintje Oosterhuis. Want die schrok zich gewezenloos, vermoed ik zomaar. Heel bekend Nederland zette zich gisteravond met hart en ziel in... voor Giro 5 5 Maar Treintje Oosterhuis spande met haar like-actie de absolute kroon. De zangeres liet eerder op de dag weten... dat ze voor elke like op haar social media... zoals haar Facebook, een euro zou storten. En dat was... Uh, Ongeveer halverwege de nacht al opgeroepen tot bijna 250.000 euro. En toen heeft ze geloof ik het bericht maar weer weggehaald. Wordt vervolgd. Dan naar ander nieuws in de kranten: de Volkskrant. Afrekening met de vette jaren de voorpagina foto's van Ton Hoijmaiers, Sipko Schacht, oud-bestuurder van de Rabobank... en Erik Staal, weet u nog, oud-topman van woningcoöperatie Vestia. Hun vergrijpen zijn onvergelijkbaar, de straffen ook... maar de boodschap laat aan duidelijkheid niets te wensen over... schrijft de Volkskrant. Bestuurders die zoemelen om de winst op te vijzelen... of zichzelf verrijken, komen daar niet langer mee weg. En tot slot nog even naar... Uh, NRC Next, daar op de voorpagina een verhaal over bitcoins. Verhaal dat u ook zal horen vanochtend hier in het NOS Radio 1-journaal. Op de voorpagina zien we een grote foto van een pizzadoos... met een pizza met plakjes salami en champignon, zo te zien. Pizza van een tientje, niet als je met bitcoins betaalt. En waarom is dat opeens weer interessant? Na thuisbezorgd.nl zien nu ook de Verenigde Staten... de bitcoin als legitiem betaalmiddel. Ik zal gewoon blijven luisteren naar het Radio 1-journaal. 30 night, early p.m. can't remember what time Got the waiting cab stopped at the red light I dress I'm sure of, but it's not just right It started straight off, coming here as hell That's the first words, we asked what it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 Tuurlijk heb ik ze. Ja hoor. Als we ja weer de strooiwagentjes aan moeten en andere zaken. Hè? Nee, een beetje verslaggeven moet op pad. Als nou juist ook al een beetje de eerste sneeuw valt natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Nee, ik heb ze. Ik heb ze. Dat komt ook omdat ik nog wel eens door Duitsland rijd. En daar is het ook verplicht. Maar het zijn ook die spotjes, hè, zoals je die net hoorde... die ons er allen toe hebben aangezet om winterrubber eronder te leggen. Althans, een derde van de automobilisten... moet deze dagen, deze weken wisselen of... Heeft al gewisseld. Hebben jullie er al veel gehad? Ja, wij zijn uh, al vroeg begonnen en we hebben er al heel wat gehad. Dat klopt. Ja? Ja. Het is de topdrukte wat dat betreft. Ja, het is hier inderdaad volle bak. Heel de dag zomer set je eraf. Ja, wintertje eronder. En waar, laat het, waar laten we het zomer set je dan? Ja, ik denk dat uh, 80% van onze klanten doet het hier in opslag. Oh ja. En er zijn er nog een aantal meer met mee, die liggen thuis in het schuurtje. Ja, en, en dan met van die zwarte velgen rijden, maar dat is natuurlijk minder. Hè? Nee, er, uh, dat. Het wordt wel minder. Je, ja, zijn geen je moet wel een wintervelg ook, hè? Ja, een mooi wintervelgje eronder. Zilver voor kleur, Gewoon lichtmetaal. Vinden ze geweldig. Hans van Omme is dit. Bij de Premio Bossen Bandenservice zijn we op een industrieterrein aan de rand van de stad. Uh, het succes van die winterband heeft ook een keerzijde voor de branche. En wel het feit dat we met z'n allen veel langer op dat rubber kunnen doen. Het profieltje blijft langer goed, want je rijdt er maar de helft van het jaar op. Ja, klopt helemaal. Uh, we zijn natuurlijk heel hard gegroeid de afgelopen jaren. Alleen ja, nu uh, heeft iedereen twee setjes. En duurt het weer even voordat we kunnen vervangen. Geen band meer te verkopen, maar minder? Minder, ja. minder. Ja, Hoe, af... Hoeveel minder? Ja, ik denk dat we toch wel uh, 20 tot 25 procent minder verkopen... op dit moment dan uh, de afgelopen jaren. Kijk, en aan, die, aan het wisselen verdient u niet zoveel. U moet het aan het rubber zelf hebben. Ja, we, we handelen in banden. Dus uh, er moeten banden verkocht worden. Zo blijkt het succes eigenlijk ook weer een soort nadeel te hebben. Ik voel een Johan Cruijffje opkomen. <laughs> ja, ja, toch? Ja, ja, klopt. Ja, ja. Ja. Goed, nou, ik ruik ze ook al. Dus voor de echte fetichist is het hier heerlijk tussen de winterbanden. <laughs> ja hoor, mijn onremmers vanuit Den Bosch tussen de geurende, het geurende rubber. Ja, tien minuten voor, half zeven. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Hij zei het eerder al op Sint Maart en gisteravond weer op Curaçao. Samen kan het Koninkrijk der Nederlanders sterk verder. Koning Willem-Alexander en koning Maxima... waren gisteravond toch gast op een groot feest op het Brionplein. In Hartje-Willemstad is dat. En verslaggever Menno Reema, je was erbij. En Curaçao presenteerde zich op het plein... waar drie jaar geleden de Nederlandse Antillen werden opgeheven. En onder andere Curaçao verder ging als zelfstandig land binnen het Koninkrijk. En dat deed het met een soort van carnaval, maar dan met een Caribisch geluid. En hoewel er de afgelopen jaren vaak de roep was om onafhankelijkheid... en er veel problemen waren tussen het nieuwe land en Nederland... werd er door premier Asjes vooral vooruitgekeken. Wij staan voor een constructieve relatie met Nederland... met alle overige koninkrijkspartners... En met landen in de regio en de hele wereld. Zoals u in uw inhuldigingstoespraak heeft aangegeven, zijn ook onze burgers, die willen ook hun stem laten horen. En die willen ook op basis van gelijkwaardigheid meebouwen. We zullen die, die mooie uitdaging zeker Aangaan. En ook de koning nam het woord. En hij gaf eigenlijk hetzelfde antwoord als eerder op Sint Maarten. Samen verder is de kracht van het koninkrijk. Unidad in diversiteit. Dat is de kracht waar we allemaal voor staan. En dat is waar ik vanuit ga dat wij in de toekomst ook samen aan gaan werken. Unidad in diversiteit. Dat is het mooie van dit koninkrijk. Wat vond u ervan vanavond? Nou, het was geweldig, gezellig. Al die uh, mensen die hier wonen, één grote meltingpot. Toch? Ja, toch? Ja, u ja. ook? Ik vond het hartstikke gezellig. Ik vond het carnaval. Ja, een carnavalsgedoe, dat ja. dat maken wij zo niet mee. Nee, wij zijn gezellige mensen. Ja, we houden nee. van muziek, van zwingen en dansen. Wat vond u van de woorden van de koning? Ik vond wel dat hij uh, het meende wat hij zei, wat ik heb gehoord dan, van dat we samen moeten werken. dat willen terugkomen. En dat we toch wel eenvormen uh, met Nederland. En vooral gelijkwaardig. Nou ja, twee jaar geleden was de sfeer wat anders toen de koning er dat niet dat was. Klop, dat klopt. Toen was het meer onafhankelijkheid, maar dat is er een beetje af? Dat um, is, ja. is een beetje af. Kijk, we willen onafhankelijkheid, maar niet nu. Ik bedoel, dat, dat neemt nog wel zijn tijd. Dus op den duur moet het land onafhankelijk worden. Maar het neemt zijn tijd. Ja. ja, dat is het. We moeten voorbereiden, op onze ja. eigen benen gaan staan economisch en zo. En dat was natuurlijk het debuut van de koning op de Caribe. Het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hoe heeft hij het gedaan? Hoe hij het heeft gedaan. Prachtig. Fantastisch. De jongere generatie. Ik heb met de ouderen gesproken. Wat vindt de jongere generatie van de koning? Um, ik vind het prima. Ik heb het uh, gezien. Ik heb ervan genoten. Maar spreekt deze koning de jongere generatie ook nog aan? Ja hoor. Zeker. Zeker. Omdat, uh, volgens mij is hij uh, best wel innovatief. En... Uh, hij gaat gewoon met de jeugd mee, ja. vind ik. Er zijn woorden, we moeten het samen doen. Sorry? Er zijn woorden, we moeten het samen doen. Um, er zijn uh, sterke woorden. Maar of iedereen uh, um, dat ook uh, leeft, is weer uh, iets anders. Doei, korsau. Masha, ja. masi, dankie. Ayo, ietid is mes. Het blijft nog lang onrustig. Vandaag zijn de koning en koningin nog op Curaçao... en morgen reizen ze verder om Aruba te bezoeken. Operaties in het ziekenhuis worden tegenwoordig veel veiliger uitgevoerd... dan vijf jaar geleden. Sowieso is de patiëntveiligheid in het ziekenhuis spectaculair gestegen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de VU. Ziekenhuizen hebben vijf jaar geleden een veiligheidsprogramma opgesteld. En dat werkt. Er is de helft minder sterfte en schade. In het Albert-Swijtse ziekenhuis in Dordrecht... lopen verpleegkundigen nu bijvoorbeeld met een kaartje in hun zak... waarop staat wanneer ze een spoedteam kunnen inzetten. Er staat hier wat te piepen. En Mariette, het hoofd van deze afdeling zet het uit. Wat Is er wat aan de hand? Nee, het infuuszakje was leeg, maar hij staat nu ah, weer stil. Dat maar als er wat aan de hand is, dan heb je een kaartje voor. Hè? Hij begint weer. Ja. Ah, daar hebben we het. Wat staat er allemaal op? Wanneer we contact op moeten nemen met de artsassistent. Bijvoorbeeld als de patiënt de ademhaling te laag of te hoog is, of als de hartslag te hoog of te laag is, bij een bloeddruk die te laag is, of als er weinig geplast wordt, ja, en weet of als je... we gewoon ongerust zijn. Dus als je het gevoel hebt dat het niet goed gaat uh, met de patiënt, dan uh, is dat ook een reden om uh, de dokter te waarschuwen. En is dat anders dan dat het vroeger ging? Um, ja, doordat die regels op papier staan, heb je gewoon uh, echt iets in handen wanneer je een dokter gaat bellen. En ja, voordat we het kaartje hadden... Dan was het altijd, zullen we al bellen of zullen we nog niet bellen? En nu staan er gewoon punten op papier. En het is gewoon duidelijk wanneer je een uh, arts vraagt. En als je dan belde in het verleden, dan moest er natuurlijk weer een zaalarts komen, neem ik aan. Hoe ja. ging het dan verder? Ja, en die ging overleggen met uh, de hoofdbehandelaar. En als de hoofdbehandelaar het nodig vond, ging die overleggen met iemand van de intensive care. En zo ging het over heel veel schrijven. En uh, nu is het gewoon uh, duidelijk. Je belt de uh, artsassistent die overlegt met de hoofdbehandelaar. En als het nodig is, wordt het uh, sitting opgeroepen. En heb je ook wel eens gedacht... goed, dat we dat ding hebben, die kaart? Want anders was het misgelopen als het had gelopen zoals het vroeger ging. Ja, zeker. Het is gewoon, uh, er wordt gewoon snel actie ondernomen. Dus het is niet dat je een, uh, een tijd met de patiënt hier uh, aan het uh, toppen bent. zeg Maar maar er wordt gewoon gelijk uh, de goede mensen komen. En uh, ja, dat zorgt voor snel actie. Een hele verbetering doen. Ja, Ja. Wat kijkt u bezorgd, mevrouw? Wist u van het bestaan van die kaart af? Uh, nou, ik heb wel een beetje meegeluisterd, maar niet uh, echt heel uh, expliciet. Kijk, maar dat, dat is dat... inderdaad wel een, uh, een goed systeem. Ook voor de verpleegkundigen zelf, dat je sneller weet van ja, nu moet ik echt de arts bellen. En anders was het uh, inderdaad van ja, wel of niet, wel of niet. En nu kun je even uh, de lijst nagaan en dan weet je precies uh, van ja, het is nu nodig om de arts uh, te raadplegen. En ook wel een veilig gevoel, denk ik, dat er dan ook meteen iemand komt. Ja, precies. Ik zou het een veilig gevoel vinden, ja, als dat mij zou treffen. Dat vind ik wel erg prettig. En nu ook weer met deze kaart, dat ik denk van ja... Ze doen er alles aan om het zo goed mogelijk te, te laten verlopen. We komen zo nog even terug bij u. Dokter Ralf Zo, u bent hoofd van de kwaliteit hier. Hebt u dat bedacht, dat systeem? En nee, dat hebben we eigenlijk uit de wetenschappelijke literatuur uh, uh, gehaald. Je wil altijd de uh, zorg verbeteren. Hè? En dat is ook niets nieuws. Dus op een gegeven moment gingen mensen onderzoeken van joh, uh, hartstilstanden in het ziekenhuis, is dat nou hetzelfde als hartstilstanden buiten het ziekenhuis? Nu blijkt dat als iemand een hartstilstand in het ziekenhuis krijgt, dat de prognose, nou is 80% overlijdt. Lekker in het ziekenhuis. Nou, inderdaad. Nou, en als je dan. Bijvoorbeeld de, de medische status neemt en je kijkt bij een aantal van die uh, hartstilstanden. Dan blijken daar 8 tot 12 uur van tevoren toch wat rooksignalen te zijn geweest. Daarvoor hebben we een kaartje. Wat we hier hebben gezien op deze locatie is dat we sinds 2008 meer dan 50% hartstilstanden minder hebben op de verpleegafdelingen, Niet alleen deze afdeling, maar ziekenhuisbreed. En de andere, andere ziekenhuizen in Zwijndrecht uh, van ons, daar is het meer dan 75 procent. Een reportage was dat van Trudy van Rijswijk in het Albert Zwijtse ziekenhuis in Dordrecht. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Hein Verbrugge vindt Lance Armstrong ongeloofwaardig. Sinds wanneer gelooft men Lance Armstrong? vraagteken, vraagt de oudste UCI-voorzitter zich af. Verbrugge reageert tegenover de NOS per sms op nieuwe beschuldigingen van Armstrong. Die zei tegen de Engelse krant Daily Mail dat Verbrugge een actieve rol heeft gespeeld bij het wegmoffelen van positieve dopingtests in de Tour de France van 1999. Hein just said this is a real problem. I mean this is a, this is a the knockout punch for our sport. Yeah, because yeah. it he was a year off the year after Christina, and he just said we got to come up with something. And so we just prescriptie. Armstrong zegt dat Verbrugge hard op zoek ging naar een oplossing... toen hij in 1999 positief werd getest op het gebruik van cortisone. Verbrugge zou vervolgens voorgesteld hebben... een gemanipuleerd doktersattest op te stellen. Verbrugge zelf wil alleen per sms reageren, dus dat heeft hij gedaan. Hij noemt Armstrongs verhaal onlogisch en ongeloofwaardig. Overigens vindt het Noorse IOC-lid Gerard Heiberg... dat Hein Verbrugge zijn erelidmaatschap... bij het Internationaal Olympisch Comité zou moeten kwijtraken... als de beschuldigingen van Armstrong waar blijken te zijn. Alle Nederlandse hockeyers zullen worden verplicht gebidsbescherming te dragen. Er ontstond de afgelopen week een discussie over het dragen van de zogenaamde bitjes... toen de speler Sevy van As, tien tanden verloor. En ook zijn kaak brak, nadat hij een stik in zijn gezicht had gekregen. De medische commissie van de bond heeft nu ingegrepen verslaggever Philip Koken. Er is besloten een advies te geven, een, een, ja, zeg maar een dwingend advies... wat in de regel wel wordt overgenomen... om uh, de hockeybitjes verplicht te gaan stellen. Dat zal uh, de Hockeybond waarschijnlijk dus wel op gaan volgen. En daar gaat ook een onderzoek komen het komende jaar... door uh, tandartsen in het hele land. Dat verzoek zal er ook komen. Om uiteindelijk eens een keer goed te gaan registreren... hoe vaak het nu eigenlijk voorkomt, tandletsel in het hockeyveld. Dat zei Filip Koken. u hoort hem uiteraard later vanochtend. En drie studenten hebben zelf iets bedacht... om de slachtoffers op de Filipijnen te helpen. Ze sturen een ambulance. Dit is Radio 1. Nu al meer uh, nieuws over de Filipijnen hoort u van Jan van der Putten. Goedemorgen Jan. Goedemorgen, want die nationale actie uh, heeft tot nu toe 18,5 miljoen euro opgebracht. Dat bleek toen even na middernacht de voorlopige eindstand bekend werd gemaakt. De Filipijnse ambassade in Den Haag heeft op de website laten weten... dat ze diep geroerd is door de actie die trouwens nog gewoon tijdlang doorloopt hè, op 555. De Groningse politie heeft in Oude Oudepekela... een meisje van vijf bevrijd na een ontvoering. Politie kwam er al snel achter dat de vader van het meisje... met die ontvoering te maken had. En bij een inval in een huis vonden ze het kind ook... en de vader is opgepakt. Bij noodweer op het Italiaanse eiland Sardinië... zijn negen mensen omgekomen. Door hevige regenval zijn straten en huizen ondergelopen. En dan heb ik nog het weer voor Nederland. Het weer, lange tijd regen en azee. Eh, tijdelijk een krachtige noordwestenwind. Later op de dag in het noordwesten weer droog. En het wordt 6 of 7 graden. Morgen kouder, maximaal rond 5 graden. En later op de dag kans op winterse neerslag. Zo. Nou, dan gaan we maar eens even naar de verkeersinformatie. Helene geest, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nu op de weg? Ja, het begint wel snel drukker te worden. En dat geldt dan vooral voor de A7 van Horen naar Zaandam. tussen de Afrit A. Van Hoorn en de Afrit Weideworm. Er staat nu alweer 10 kilometer. Ongelooflijk, dat is echt elke ochtend prijs. hè? Ja, elke ochtend inderdaad. En als het dan een beetje regent, is hij gelijk ook heel lang. Het rijdt daar langzaam overigens woord. Het is niet uh, stilstaand verkeer. Mm -hmm. Verder is de A15 van Gorkum naar Nijmegen, dicht tussen Elst en Knopend -Resse. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. En op de A4 van Gouden naar Hoek van Holland... vier kilometer bij Rotterdam Centrum... komt ook door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Wat verwacht je voor vanochtend, Helling? Nou ja, Het regent natuurlijk op de meeste plaatsen, dus het zal uh, behoorlijk druk worden. Ik denk uh, zo rond half negen toch wel 250 kilometer file. Ik denk alle dagelijkse files is wel een stukje langer dan anders. Goed, Nou, we gaan het van je horen vanochtend. Tot straks. Tot zo. En het Nederlands Elftal wacht vanavond een zware tegenstander. Onderschat ze niet. Colombia staat op plek 4 op de FIFA-wereldranglijst. Gaan we het zo over hebben.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 Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 1250 pk Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid 4 met 200 pk? Wij dachten meer aan. Door de lage uitstoot is de 508 dit jaar nog leverbaar met 14% bijtelling. Bovendien is de 508 Hybrid 4 extra aantrekkelijk. Want bij aanschaf van een 508 krijgt u een gratis Peugeot e-bike te waarde van 1500 euro. Of twee iPads 4 inclusief houders en draadloze koptelefoons voor de achterbank. Yeah. Dus ga snel naar de Peugeot dealer en vraag naar de verkoopvoorwaarden. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal... waarin we aandacht hebben voor de hulpactie voor de Filipijnen. Uiteraard 18,5 miljoen euro is er gisteravond opgehaald. Een actie van de publieke en commerciële omroepen. Een sobere uitzending was het... vanuit het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum hier. Als u het niet gezien heeft, nou, blijf luisteren. Een korte samenvatting. Goedenavond en welkom bij de Nationale Actie Filipijnen Giro 555. Live hier vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Sherrilyn Baas, jouw familie woont daar. Ja. Uh, jouw familie heeft het overleefd. Uh, je hebt ze gesproken. Wat, wat vertellen zij? Nou ja, uh, voorop staat dat zij mij meteen vertellen... maak je geen zorgen om ons. Zij uh, wonen ongeveer drie uur rijden van de zwaarst getroffen stad Tacloban vandaan. Maar natuurlijk maak ik me wel zorgen. Uh, de situatie verergert daar ook. Voedselprijzen schieten omhoog. Een zak reis is niet meer te betalen door de schaarste. Ook uh, benzine is uh, volgens mij inmiddels al verzesvoudigd. Ter plekke NOS-correspondent Michel Maas. Hij staat in uh, Takloban. Nou ja, zoals je ziet, het, het wordt nu net licht. En dat is voor de mensen hier altijd een opluchting, want de hele nacht is het ontzettend donker geweest, omdat er geen stroom is. Je merkt dat de afgelopen twee dagen die hulpverlening een soort stroomversnelling in een soort stroomversnelling is gekomen. Je ziet veel meer vrachtwagens met hulpgoederen, je ziet veel meer helikopters heen en weer vliegen. Het lijkt erop alsof het nu echt gaat beginnen. Hmm. met het nuttige te verenigen, hebben we midden in het centrum van Amsterdam het showcafé geopend. Kijk eens, wat een gezelligheid. Het was lastig voor de rolverdeling van vanavond, maar Bo, jij staat daar, hè? Ja, Bridget, het is misschien een beetje een wilde overgang hier, twee bier. Maar we staan hier in het showcafé Bar Paul, in de regio's Dwarsstraat op Amsterdam, met zo'n cent gezet. Jim, iets zachter! En wij zijn hier alle kleine beetjes helpen. Dus we zijn elk biertje voor 2,50 meer aan het verkopen. We verkopen handtekeningen voor 2 euro. Ik denk dat Thijs van der Brink inderdaad nog nooit zo hard gewerkt heeft. Thijs, jij zit hier. Uh, heb je al veel mensen aan de telefoon gehad eigenlijk? Ja, het gaat in één stuk door. Wat is tot nu toe het aardigste, wat je, het aardigste gesprek dat je hebt gevoerd? Uh, twee dingen. Eén mevrouw maakte 102,43 euro over. Toen zei ik 102,43 euro. Toen zei ze, dat is precies het bedrag dat ik dit jaar bezuinig met de energierekening. Door naar een goedkopere energierekening over te stappen. En één mevrouw die was haar banknummer kwijt. Toen zei ze, maar dat komt... Mijn man is een week geleden overleden, dus ik ben een beetje in de war. Dat vond ik ook wel heel uh, nou, ontroerend bijna. Laten we even luisteren nog, uh, tot slot van dit rondje... naar onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, Lianne Ploemen. Vorige week, vlak na de ramp... Uh, hebben we 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Verenigde Naties. We hebben een vliegtuig kunnen sturen... met hulpgoederen van de samenwerkende hulporganisaties. En nu kan ik nog 4 miljoen extra namens de regering beschikbaar stellen. Want u weet het, het leed is echt verschrikkelijk daar. Mensen hebben huis en haard verloren. zijn eigenlijk alles kwijt, dus er is behoefte aan alles. Water, voedsel, medicijnen. Op Giro 555 tot nu toe alles opgeteld, nagerekend... komen we op een bedrag van... we Even kijken naar dat grote scherm daarboven. 18 miljoen, 18,5 miljoen euro. Concludeerde collega Herman van der Zand op het einde van de avond. 18,5 miljoen. Dus u leest er meer over op onze website. Dan moet u even naar nos.nl. Van dichtbij maakten ze de moord mee op president Kennedy. Vrijdag 50 jaar geleden. Voormalige agent en een man die toen gewond raakte maar ze vertellen beiden een compleet verschillend verhaal. De omstander denkt dat er sprake was van een complot... en de agent gelooft de officiële versie... dus dat de moordenaar een gestoord fanaat was die alleen handelde. De agent vond in de tijd, zo vertelt hij correspondent Wessel de Jong... het vermoedelijke moordwapen. Between two row of books. Oh, oké, okay, yeah. And I looked down there and there was a, there was a rifle. I said, here's the rifle... Toen met zijn zesde, zevende hebben we die hele verdieping afgespeurd. En toen uiteindelijk ergens tussen twee stapels boeken in vond ik het geweer. There were there were three warehouse workers that were on the fifth floor. Not only did they hear three shots, but they heard the shells hit the floor above them when the shots were fired. So people say there were shots fired somewhere else, you know, but don't believe them. I don't believe them. En al die verhalen over extra schoten, zegt hij, geloof ze vooral niet. Als um, first introduce yourself, who you are? Eugene Boone. Als een van de eerste ging agent Boone het Texas School Depository binnen. Van waaruit Lee Harvey Oswald geschoten zou hebben. Vanaf de zesde verdieping. Alle twijfel daarover vindt hij onzin. Omdat magazijnmedewerkers de hulzen hebben horen vallen. En hier loopt de grote scheidslijn. In het officiële rapport over de moord wordt uitgegaan van drie schoten... afgevuurd door alleen Oswald. De complotdenkers denken dat er meerdere schutters zijn geweest... die ook vanaf andere plekken op de president hebben geschoten. De hele kogeldiscussie gaat over meer dan alleen bewijsmateriaal. Die gaat in feite over het vertrouwen in de staat. Agent Boone gelooft de officiële lezing... maar dacht in eerste instantie toch ook dat de schoten ergens anders vandaan kwamen. de tijd dat de derde was fired? I have, I was Houston Street. Het lijkt bijna wel 22 november: zoveel sirenes nu, maar er is ergens brand in het centrum. En ran up wat de Grassy Knoll. De hele kogeldiscussie discussie spitst zich toe op de Grassy Knoll. Een groen heuveltje waar de limousine langs reed. Daar zou achter een schutting nog een schutter hebben gestaan. En dat dacht Boon ook gehoord te hebben. Now, we were trying to look to see if you know, anybody was there. Anybody was running away. Oh, okay, You're trying to catch a shooter, right? Yes. Yeah. And uh, he, did, he hadn't seen anybody out there. Nog met een man gesproken in een bouwkraan, maar die had ook niks gezien. Al die bloemperken, die waren allemaal onaangeroerd. Oké, okay, dus daar vond u niks. Well, he, well, he where was, it? Where, where he was shooting this way. Now, he was, he was in under these trees a little bit. Ik loop nu eventjes met tag naar de plek toe waar volgens hem is geschoten. James Tag and uh, I happened to be in Dealey Plaza when President Kennedy was shot. Didn't plan on it, just got stopped in traffic and I stood there and then the crack crack of two rifle shots and something stung me in the face. En toen opeens zat er bloed in mijn gezicht. Maar hier is van het Texas Department of Public Safety. Waar their report been altered for the Warren Commission. schuift nu naar zijn auto toe en pakt wat documenten. Documenten waaruit blijkt dat er ook gerommeld is met het aantal kogels. Het aantal moest precies overeenkomen met het aantal dat Oswald had afgevuurd. They wanted there to be three. They wanted all the shots from there. De officiële onderzoekscommissie heeft altijd een probleem gehad met het verhaal van Teek. Alle drie de kogels waren op de limousine afgevuurd, maar door welke was Teek dan geraakt? Een vierde of misschien zelfs een vijfde of zesde? De Warren-commissie heeft de onderlinge meningsverschillen begraven. Maar Take niet. Hij is een overtuigd complotdenker. Wie had het al twee jaar gepland? Dat was L.B.J. Lyndon Johnson, toen de vicepresident. Die nog dezelfde dag president werd. Wat gaat er gebeuren met uw verhaal, denkt u. Zou het ooit worden opgepakt? I don't know what's gonna happen. I don't know if the American public will accept the truth. There's been so many books out, it's got their heads all screwed up. They don't know what to believe <laughs> yeah, anymore. Sure, yeah. you know? ik, ik weet eigenlijk niet of het Amerikaanse publiek wel in staat is om de waarheid te accepteren. Er zijn zoveel verhalen, er zijn zoveel theorieën. Uh, I found that writing about the truth was easy. En zo zijn er over de dood van Kennedy nog altijd vele waarheden. En morgen tijdens een rondrit door Dallas meer van Wessel de Jong over de zin en onzin van alle theorieën rond de moord op JFK. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal Mino Remmers bevindt zich tussen dat geurende rubber. Mino, wat zijn Z eigenlijk alle theorieën over winterbanden? Nou, ik heb er net twee voor me staan hier in de garage. Zomer en winter bij elkaar. Die zomer, daar... ja, die is een beetje glad. Deze is gloednieuw. En dit is uh, de winterband. ziet er heel anders uit. Alsof je een soort speksel onder je, onder je auto ligt. Ja, ja, ja, het is een ander gevoel en het is een, andere... nee, het is een ander profiel. Ja, een, ja, een ander, ander gevoel. gevoel. Ja, ja, sowieso. Ja. Zo nou, hij dat, is, dat profiel is heel ja. anders. Ja, je hebt, je hebt veel meer insnijdingen, zeg maar. Dan kan m n, m n, m n, ik heb dunne vingertjes, die kunnen er helemaal in. Ja, ja hij is groffer en uh, hij heeft dus de, de, zijn met de insnijdingen. En het voordeel hiervan is dat hij ook de sneeuw gewoon veel makkelijker lost. Dus in een zomerband blijft sneeuw veel beter zitten dan bij een winterband. En dat maakt ook uiteindelijk dat je dus een stuk meer grip hebt. Ja. Want een gevulde band is gewoon glad en uh, ja, glijgen. Dat gewoon het verder. is toch ook een heerlijk gespreksonderwerp uh, in de kroeg en, en op verjaardagsfeestjes, dit hè? Heb ja. jij ze er al onder liggen? Ja. Het helpt niks, het is een verkooptruc geweest. Ja, alle discussie... Ik ken je wel van voorbij. die mannen, hoor, die ja. dat vinden. Ja, je hoort het overal. En, uh, maar toch zijn er ook heel veel mensen die zeggen... nou, ik ga toch echt voor die veiligheid... en ik wil gewoon mijn winterbanden eronder hebben. En het scheelt gewoon. En het scheelt ook echt. Even, niet alleen met sneeuw, hè. Met sneeuw heb je een behoorlijk kortere remweg. Maar ook gewoon bij koude weer en dan met nat weer... dan heb je echt wel een kortere remweg als met, uh, met, uh, met een zomerband. Groot. Ja, de folder vermeldt andere lamellen. Ja, Klopt, hoe heet het? Dat zijn ja, die... lamellen. Dat zijn dus die, die extra inkepingen die je erin hebt. En die zorgen eigenlijk dat dus die band wat meer vervormt. Waardoor je dus meer grip krijgt in, uh, uh, ja, met het slechte weer. Hans van Ommen, hij is van de premio bossen bandenservice waar wij uh, nu zijn. Het is toptijd, er wordt heel veel gewisseld. Maar de branche klaagt ook. Want doordat we de helft van de tijd op zomer of winter rijden, gaat die langer mee. Beschilt dat echt zoveel in de verkoop? Ja, ja, dat scheelt echt. We gaan, uh, ja, je moet het zo zien, iemand koopt een nieuwe auto... en dan hebben we wel het geluk dat we gelijk een nieuwe set mogen leveren. Dus we leveren in één keer twee setjes banden, zal ik maar zeggen. Uh, maar dat wil ook zeggen dat een klant er veel langer mee doet. kwam iemand vroeger één keer in de drie, misschien vier jaar voor een nieuwe set. Als hij nou twee setjes heeft, dan komt hij eigenlijk maar één keer in de zes jaar. Ja, en dan het APK-tje nog op de winter laten doen? Ja, de winter meer profielen, dus dat kan dan nog mooi mee... En als de zomer dan bijna versleten is, ja, dan pakken we de winterband voor de, de ik Het in Nederland, want ik hoor ineens iets sissen. Ja, dat is, dat is onze luchtcompressor. Uh, oh. uh, die hebben we nodig om uh, toch wat wielen los te kunnen halen. Dus, ik geloof uh, dat de jongens zo komen, hè? Ja, ja als het goed is, uh, lopen ze ieder moment binnen. Oh, daar komen ze net aan. God, goed geregisseerd, zeg. Ja. 25 uh, auto's, goedemorgen. 25 auto's staan erop. We hebben het over zomer en winter en zo, hè? En over het, uh, ja, sommige mannen vinden het onzin. Nou, deze het absoluut niet. Nee? Nee, stukje... Ah, ik ken veiligheid. er een die vindt het hele grote af, onzin vindt, ja? hoor. Ja, verkooptrucje. Verkooptrucje, ja, ik weet ook niet. Veiligheid gaat voorop, hè. Veiligheid staat vooral... Zit er diep in hier, dat hoor ik wel. Goed, we gaan straks eens aan de slag met de luchtsleutels en de, uh, de luchtpomp. Ja, ga jij daar maar mee aan? Hey, Maino, er zijn ook ja. vrouwen, hoor, die uh, weigeren bijvoorbeeld om winterbanden ja, onder de auto te laten Ja, daar valt nog een heel plaatsen. verhaal over te vertellen, maar daar zal ik straks eens op terugkomen. Oh, dat is fijn. Ja, gezellig. Mino Remmers Verkeersinformatie, Helene Gees bijvoorbeeld. Heb jij winterbanden? Ik ga ze er morgen toevallig onder laten Kijk eens aan. zetten. Ja. <laughs> Hoe is het op de weg inmiddels, Helene? Uh, ja, eigenlijk heel normaal. De meeste vielen op de dagelijkse plekken, de vertrouwde plekken. Er is één ding dat opvalt en dat is uh, op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Daar is de weg namelijk dicht tussen Elst en Knopen -Resse. Er is een vrachtwagenchauffeur onwel geworden. Die vrachtwagen staat aan de kant van de weg... maar er zit waarschijnlijk gevaarlijke stof in. Dus uit voorzorg is die weg een tijdje dicht. Oké, hey. dankjewel, Helene de Geest. Door naar het voetbal. Het Nederlands elftal oefent vanavond in Amsterdam tegen Colombia. En dat is een ploeg om rekening mee te houden. Want onder leiding van de grote verdette van aanvaller bij AC Monaco... is de ploeg opgeklommen naar de vierde plaats op de wereldranglijst. En Colombia is al zeker van het WK van volgend jaar. Zo komt er dus eindelijk een vervolg op de jaren negentig... toen Colombia drie keer op rij meedeed aan het WK. Met een aantal flamboyante spelers... Edwin Cornelissen. Even terug naar de jaren negentig hoor. Als ik denk aan Colombia en voetbal, dan denk ik toch meteen aan René Higuita. Good have you ever seen anything like that in your life? De showman Annex Doerman, de schorpioen werd hij wel genoemd vanwege zijn miraculeuze reddingen. Ving hij de bal met zijn hakken op achter zijn rug. En wist hij een doelpunt te voorkomen. Maar hij werd ook wel El Loco genoemd, de gek. Vanwege de blunders die hij kon maken. Bijvoorbeeld in de achtste finales van het WK van 1990. Is the guitar, the Dat waren de jaren 90, Maar... Uh... In de Amsterdam Arena is er een heel contingent journalisten uit Colombia meegekomen om verslag te doen van de persconferentie van bondscoach José Pekerman anno 2013. Uitgebreide aandacht daarvoor op televisie is huge every, every match uh, where the Colombian team is playing is very big but this one is even bigger because uh, it's Holland, no so it's a big team zoals de wedstrijd tegen Oranje een kijkcijferkanon kanon gaat worden. Oh, uh, I can say it's like 80% of the country is be watching the... 80%? Yes, yes sir. Yeah. That much. Yes, it's huge in Colombia. Ja, wat is nou het geheim van deze ploeg? They are more een team they are a family so that's why they bond so good and they are so friendly. De like Brothers. En dat is dan weer mede de verdiensten van José Pekerman. Argentijn van origine, maar nu is hij bondscoach in Colombia sinds een jaar of twee. En je zou kunnen zeggen dat hij Colombia weer eens een keertje positief in het nieuws brengt met de voetbalprestaties, na alle verhalen over FARC, drugskartellen en criminaliteit. Maar ja. Tragedy was niet het woord, Niet voor Andres Escobar. Even terug naar de jaren negentig komt bij mij ook direct het beeld naar boven van Andrés Escobar. Of Escobar the city of to a de verdediger die een eigen doel schoot in een WK-wedstrijd tegen Amerika... en na thuiskomst in Colombia door twaalf kogels werd doorboord. Zo ging dat er toen naartoe, zoals Colombia destijds ook wel een echte vedette had... in de persoon van Carlos Valderrama. Valderrama, nog een clearance. Valderrama, trying to profit. Het is een enorme blond haar werd hij wel de blonde Gullit genoemd. Het joch, de vedette, de man die een standbeeld kreeg in eigen land. Maar anno 2013 is er een nieuwe vedette, Falcao Mania. Falcao is zijn naam. I think um, the biggest example is with the childrens. They all dream about Falcao and they all dream to be like him. Het is een idool voor de jeugd in Colombia. Maar wat José Pekerman zei nou zijn kwaliteit? Eh, Falcao Garcia is een is is technisch excellente. Hij beschikt over allerlei goede kwaliteiten. Hij is technisch, hij is tactisch, hij weet goed de mogelijkheden te benutten. Hij is intelligent, hij begrijpt het spelletje. Hij is erg sterk in de lucht. Dus ja, ik ben uh, absoluut van overtuigd dat hij de ster van het WK zou kunnen zijn. Zeker als we al die uh, eerdere kwaliteiten die ik heb genoemd, uh, als we die in oogschouw nemen. Eerste dus wedstrijd tegen Oranje, maar van de zomer in Brazilië wil Colombia echt van zich doen spreken. Dus waar 80% van het land naar een in het land gaat kijken, zal dat uh, hoeveel procent zijn van de zomer? Ik weet niet, 100%? <laughs> 120%? Ik het niet Soccer is heel populair in mijn land. Ik denk dat het de eerste sport in het land is, dus iedereen gaat me zien. Van 6 tot half 10, met NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Have you seen the well-to-do Up on Lenox Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and narrow collars White spats of $15 Spending every dime On a wonderful time If you're blue And you don't know where to go to Why don't you go where Harlem flits Putting on the ritz. Spangled Gowns upon the bed Of high browns from down the levee All misfits Are putting on the wrist, And that's where Each and every lulu bell Goes Every Thursday evening With her swell bows Rapping elbows come with me And we'll attend the jubilee and See them spend their last two bits Putting on the wrists do, up Lennox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and fifteen dollars, spending every dime, for a wonderful time, if you're new you don't know where to go to, why don't you go get fashion sticks, putting on the red team. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the ritz. That's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell boys, rubbing elbows, come with me and we'll attend the jubilee. See them spend their last two bits putting on the Ja, kan die. Dit nummer komt van de Radio 1 CD van Robbie Williams. Putin on the Ritz. Met een ambulance naar de Filipijnen rijden... ja, rijden, zo'n 14.000 kilometer... willen drie studenten met een ziekenwagen gaan afleggen... om hulp te bieden aan slachtoffers van de tyfoon Haiyan. Het plan is om begin december te vertrekken. En een van de initiatiefnemers is student Jan Roos. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Roos, waarom met een auto lijken we wat snellere manieren om er te komen? En snel, snel hulp, Dat hebben ze nodig op ja. de Filipijnen? Ja, ik snap wat u bedoelt. Uh, we zouden natuurlijk uh, met het vliegtuig kunnen gaan. Uh, we kopen allemaal een vliegticket en we vliegen daarheen. En mm -hmm. we zijn daar uh, ja, natuurlijk veel sneller. Maar goed, met de auto, um, de, de reis duurt veel langer. Maar op die manier vragen wij natuurlijk ook veel langer de aandacht. Uh, het idee van onze actie is om uh, mensen ons... 24 uur per dag uh, te kunnen laten volgen. Dus op deze manier willen wij de hype ook uh, op zo'n manier laten groeien. Dat, um, dat wij veel langer in de media-aandacht staan. En zoals je zegt, er is natuurlijk ontzettend veel nodig. Uh, het is geweldig, er is 18,5 miljoen euro opgehaald. maar de actie loopt nog gewoon door. De hulp is gewoon nog steeds nodig. Um, dus wij willen onder andere met deze actie de, de media-aandacht eigenlijk. vasthouden. Ja, precies. Ja. En gaat u ook wat doen met die ambulance op de Filipijnen Of is het puur bedoeld als vervoermiddel voor u? Uh, nee, de ambulance die willen wij daar ook zelf letterlijk doneren... met alle uh, fysieke materialen die wij daar ook uh, aanwezig hebben in de ambulance. Uh -huh. um, om op deze manier uh, de reis eigenlijk af te sluiten. Om het geld te doneren en om de ambulance daar ook uh, letterlijk achter te laten. Oké, okay. zou ik wel wat geld overhouden voor een vliegticket terug als ik u was? Ja. <laughs> Hoe lang doen jullie erover in totaal? Um, wij zijn van plan om er ongeveer drie weken over te doen. Dat is ons doel. We willen eigenlijk binnen twintig dagen willen wij daar zijn. Mm -hmm. um, je kunt, het is 14.000 kilometer. Je kunt duizend kilometer per dag rijden, maar dat is heel dat veel. Is dat is heel erg veel. Dat is zonder pech. Dat is als alles in één keer goed gaat. Dat is met mensen die continu doorrijden. Dus uh, wij hebben, ja, het is natuurlijk lastig om Wij hebben de reis zo goed mogelijk uh, gepland en voorbereid. Okay. Maar ons doel is die twintig dagen die binnen het. die drie weken te halen. Nou, waar kunnen we u volgen? Uh, u kunt ons volgen op facebook.nl. Slash /van, uh, van de Filipijn naar de Filipijnen. En daar zijn alle updates. Alle, daar komt het giro nummer op waar we kunnen doneren. En daar zijn alle updates van onze ja, gekke, krankzinnige reis te volgen. Veel succes. Een goede reis. Hartstikke bedankt. U ook. Ja. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Dag Mark, goedemorgen. Mark Visser is bij me. Goedemorgen Lara. Goed gegeven, kopte de Telegraaf. Volgens de krant heeft de Nederland met een lawine aan kleinschalige en ludieke acties gul gegeven voor de Filipijnen. Ja, de Volkskrant noemt de donateur selectief. We trekken de portemonnee niet langer onvoorwaardelijk en anoniem. We willen met anderen eensgezien vieren dat we deugen. Ja, klinkt een beetje cynisch misschien. Een beetje zuur ja, een ook beetje wel. Zuur. Ja, uh, Helemaal niet voor het, de volkskrant. Nee, eigenlijk. helemaal niet. Wat <coughs> is dat nou ineens? Omslag. Uh, Spits ziet het uh, in ieder geval anders en schrijft dat... geven ons diep in de genen zit. Hmm. Ook het AD is positief. Nederland geeft gul, maar zo gul als na de tsunami worden we nooit meer. Toen werd er in totaal 208,3 miljoen euro gegeven. Trouw schrijft dat de Nederlanders 1 euro per Nederlander heeft gegeven voor de Filipijnen... en daarmee is de opbrengst van de actie hoger dan die voor Syrië. Zangeres Treintje Oosterhuis heeft misschien vannacht niet zo goed geslapen. Ze moet diep in de buidel tasten voor de Filipijnen. Ze liet gisteren weten voor iedere like op Facebook een euro te storten. Ja, vervolgens De Telegraaf had ze vannacht al 218.000 likes. Mooi initiatief, toch? Ja, uh, Marthe van Elzo die concludeert daarom, maar grappig op Twitter... ik denk dat we wel kunnen stellen dat Treintje Oosterhuis... het grootste slachtoffer van de ramp in de Filipijnen is. Ondernieuws. Zes wetenschappers en medici betogen in trouw dat een schriftelijke wilsverklaring voor euthanasie beperkt houdbaar moet worden. Zo'n jaarlijkse verlenging geeft de arts houvast voor het geval een patiënt zijn wil niet meer kan uiten. De werving van politievrijwilligers is stopgezet op aandringen van de vakbonden, schrijft Metro. Minister Opstelte kondigde eerder aan dat er meer zogenoemde volontairs zouden worden geworven. Maar agenten zijn bang dat die vrijwilligers hun werkzaamheden overnemen. De politieleiding heeft de vacatures daarom ingetrokken. Ja. Ouderen in Rotterdam krijgen geen menselijke huishoudelijke hulp meer... maar een schoonmaakploeg met robotstofzuiger. Dat schrijft de Telegraaf. Het zijn apparaten die volautomatisch aan de slag gaan. Ze zijn bedoeld voor inwoners van een aantal zorgflats. Maar die hebben geen zin in zo'n kilapparaat. In plaats van een betrokken huishoudelijke hulp... onder hen dreigt een ware opstand, schrijft de kant.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 keihard aan gewerkt. en er komt nog een vestiging. Helaas is dit project in India nooit gerealiseerd. Hadden ze maar van Ico gehoord. Want met onze kennis en uitgebreide netwerk helpen wij bedrijven graag verder. Zowel hier als daar. Ico. Samen succesvol sociaal ondernemen. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen. Met een expert gaan voor echt rendement.